Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Volendam zijn anti-zwarte piet demonstranten bekogeld. Gebeurde toen ze daar op de markt stonden. De actie zou niet zijn aangekondigd. Een grote groep mensen gooide eieren en oliebollen naar ze. De demonstranten vluchtten daarna hun bus in en die kreeg ook de volle laag. Ja, ik Ze ben... zijn in Volendam mensen en dit is de reactie die je krijgt als je vreedzaam gaat demonstreren. Ja. Hey, Veel het Veel hey, goed. Staan, Kijk. Er werd ook vuurwerk afgestoken en sommige demonstranten zouden zijn geslagen. Uiteindelijk werden de actievoerders van kick-out Zwarte Piet onder begeleiding van de politie weggereden. Een marktkoopman zegt tegen NA Nieuws dat hij en zijn collega's de demonstranten hadden gevraagd te vertrekken. Maar dat deden ze niet. Daarna zou de boel zijn geëscaleerd. Op het Indonesische eiland Java is een vulkaan uitgebarsten. Die stoot nu grote aswolken en lava uit. Er is minstens één dode gevallen en er zijn meer dan 40 gewonden. De Indonesische regering belooft hulptroepen naar het gebied te sturen. De politie heeft de verkeerde verdachte aangehouden met een waarschuwingsschot. Dat gebeurde gisteravond op de randweg Eindhoven na een gewelddadige beroving eerder in die stad. De mensen bleken niets met de beroving te maken te hebben en mochten daarna weer doorrijden. En waarschijnlijk lag jij nog gewoon in je bed, maar in een restaurant in Filipijnen in Zeeland, waren ze er vroeg bij vanochtend. Vanwege de coronamaatregelen moeten de restaurants om vijf uur s middags dicht, maar ze mogen ook vanaf vijf uur s ochtends open. En daarom hield het restaurant vanochtend in alle vroegte een champagne champagneontbijt. op Zeeland was erbij. Als je na vijf uur s'avonds niet meer wegkwam, nou dan ga je s'morgens een uitdaging aan. <lacht> Wat doe je normaal op een zaterdagochtend? Ja, normaal komen we naar thuis. Voel je het niet erg vroeg? Ja, eigenlijk al. Ja, om zes uur vanochtend zaten er meer dan veertig man aan tafel in het restaurant. Ze twijfelen nog of ze het vaker gaan doen. Ja, het is, uh, het is wel vroeg, hoor. Yes. <laughs> ja. Ja. Ja. Het weer dan nog. Vanuit het westen valt de regen en het waait hard. Vanavond klaart het iets op. Morgen opnieuw grijs en regen. In het noorden zelfs kans op natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 tot uh, gisteren stemmen op de top 2000. En inmiddels weten we ook uh, wie op nummer 1 uh, komt te staan uh, dit jaar in de lijst. Zeker weten dat dat uh, Queen is. En uh, Bohemian Rhapsody. Maar uh, eentje die ook altijd in die top 10 stond... dat was uh, Billy Joel en de Piano Man. Heb jij daar nog uh, informatie over gekregen? Nee. Nou, in ieder geval was dit een... Uh, Ander nummer van Billy Joel, die we zojuist draaiden. Your Only Human. Het derde uur. Ja, en de barman doet bijzonder voorstel aan uh, Olaf Mol. Ja, bedoel, wat dat betreft heeft Zandvoort weer de lokale pers gehaald deze week. Want uh, ja, het was natuurlijk al om uh, het nieuws voor de race van naten onder ons. Dat Olaf Mol niet naar Denemarken afreist om daar zijn carrière als commentator van de Formule 1 voort te zetten. Hij hoorde het bericht ook uit de media afgelopen donderdag dat er twee andere presentatoren zijn aangetrokken door de Deense mediamagnaat. Zou ik jou wat vertellen? Hij wist het al eerder. Ja, dat is al best. Ja. Want hij was al bezig met zijn Grand Prix, uh, Radio... om daar uh, extra mensen voor aan te trekken. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor Jack Ploy. Die, uh, die zit in, zoals Jack Ploy het zelf zei... van uh, ik, zit in de, ik zit in de aanhangwagen uh, bij uh, Olaf. Dus uh, nou, dan gaan ze de radio maken. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik vind dat vind daar heel volwassen, dat Olaf Mol heel volwassen heeft gereageerd. Maar de barman uit Zandvoort heeft ook uh, van zich laten horen. Maar daarover over tweetal platen meer tijdens Pit Report. Ja, ander verhaal is over uh, Robert uh, Dornbos. Want ja. die zou meegaan. Uh... Naar de nieuwe zender, maar ook dat gaat niet door. Nee, die heeft op eigen initiatief uh, die, die Denen gebeld en is daar naartoe afgereisd. Maar uh, ook dat is op uh, niets uitgelopen. Dus die blijft ook uh, uh, bij uh, Ziggo. En je ziet het ook wel aan de reclames van Ziggo. De, ze gaan nu MotoGP doen, ze gaan IndyCars doen, ze gaan uh, hele andere, andere sporten natuurlijk wel doen. Maar ja, de Formule 1 blijft natuurlijk wel de Formule 1. Wellicht dat we misschien een paar gratis races meekrijgen Uiteraard die race van Zandvoort volgend jaar. Maar daarover, uh, daarover in de toekomst meer. Maar in ieder geval, uh, zo over het tweetal platen, pitreport uh, pit report, kijken we natuurlijk ook met, na met name naar de derde vrije training die zojuist verreden is. Vanavond om 6 uur. Ik ga niet kijken, want ik hou mijn hart vast op die baan. Als er 22 auto's uh, voor het snelste rondje gaan, of dat allemaal zonder kleerscheuren verloopt. Maar uh, wat uh, onze, de barman uit de Zandvoort uh, heeft... dat hoort u over een tweetal platen. Heel mooi verhaal. Heel dus mooi verhaal. En verder, oh, ja, Sinterklaas. Al, uh, ja, nee, goed, nee, we is half vijf. We hebben nog het dier van de week. Uh, dat is uh, deze, dat is zazoe geworden. Uh, en daarna om 5 over half vijf, tien over half vijf. Traditioneel elk jaar uh, uh, aan de vooravond van Sinterklaas pakjesavond. Er zullen natuurlijk vanavond ook al wat pakjes worden uitgepakt. De klassieker uh, van Toon Hermans uh, zijn uh, conferenties met betrekking tot Sint-Niklaas. In plaats van het gedicht van de dag. Oké, okay, en uh, ondertussen gaan wij into the kerst. Felicidad Feliz Navidad I'm ...in een reclame op tv. Deze ouwe van de uh, Backstreet Boys. en M Race Radio, Pit Report, Report. Nou, in ieder geval de vrije training uh, zit erop... ...daar uh, bij het uh, nieuwe circuit in uh, saudi arabië Je zag net even het beeld van hoe het uh, circuit uh, daar uh, ligt. Lijkt net alsof hij uh, voor Zandvoort ligt... En dan uh, op uh, de boulevard en het strand, uh, Albertjan. Ja, klopt. Nou ja, en, en dat moeten ze we wel even. Dat, dat, dat, waar de, waar de vijverhut of zo hadden jullie toch altijd vroeger hier? Vijverhut. Ja, maar ja. die was bij Sinterpark. Ja, die moet daar nog wel even langs. Want dat, in, in Saoedi-Arabië zit er ook water in, in het midden. Ja, dat, dat, dat kan is, ook nog. Dat is ook weer zo. Maar goed, we houden nog even de spanning erin, de, met name de, de resultaten van de derde vrije training. Want uh, zoals gezegd, het bericht afgelopen week dat, uh, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Want Olaf Mol uh, zal dit, en, en Jack Ploy natuurlijk, zal na dit seizoen niet meer te horen zijn als commentator bij de Formule 1. Via Play, dat de racers volgend jaar uitzend, heeft uh, voor andere commentatoren gekozen. En fans van de sport balen van dit besluit. Niet alleen Tom Coronel baalt, maar ook de, uh, Ron Brouwer. De Telegraaf ging bij hem langs. Of bij hun langs, moet ik zeggen. Olaf Mol, na 30 jaar geen Formule 1 meer hebben commentariëren, wat, wat vindt u daarvan? Ja, schande, daar moeten we, moeten we een hele petitie voor opstellen om dat, om dat tegen te gaan. Want uh, ja, Formule 1, daar hoort Olaf Mol bij, dus uh, zonder Olaf Mol kunnen we niet. Het is voor, voor Olaf en uh, Jack Ploy vind ik dat heel erg jammer, het waren toch de gezichten van de Formule 1. Uh, ik vind het helemaal niet leuk, uh, ik vind het niet leuk voor Olaf dat hij eigenlijk na 30 jaar aan de kant geschoven wordt. Formule 1 gaat natuurlijk ergens anders naartoe en uh, ja, er worden andere poppetjes neergezet. Ja, ik zou uh, Olaf stem wel missen, dat is één ding wat ik wel weet. Hij doet het al 30 jaar en ik krijg er alweer kippenvel van als ik eraan denk. Uh, hè, hij heeft ons natuurlijk daarmee grootgebracht. Hij was overal kind en huis om het zo maar te zeggen. De mooiste tijd vond ik nog dat hij destijds met al het kalf uh, een duo vormde, dat vond ik uh, echt mooi. Dat was al meer de aangever en Olof was dan de verteller, om zo maar te zeggen. Nou, die twee waren goed op elkaar ingespeeld. Dus ja, ik vind het jammer dat, die, uh, dat het wegvalt. Maar nogmaals, wie, uh, bepa wie betaalt, bepaalt. Hè? Zo gaat het nou eenmaal. Ik uh, ga vooral uh, de stem, de passie en, en de excitement. Hè. Er zijn natuurlijk ook saaie races geweest. Dit jaar dan niet echt, maar vorig jaar of ja, begin van het jaar misschien ook nog wel. Uh, die, met die saaie races en, en, die, en die stem van Olaf die dan, uh, die eigenlijk weer een wake-up call geeft: van jongens, er gaat iets aankomen. Ja, ja, ja, die ga ik missen, weet ik zeker. U houdt hoop. Ja, uiteraard. Voor hem en voor ons en voor Zandvoort. Hij moet gewoon een radiostation oprichten en daar live verslag doen van de, van de reis. Zodat we de beeld op kunnen zetten en zijn radio aan kunnen zetten. Zodat we toch zijn commentaar horen. Als Olaf Mol kijkt, heeft u dan nog een, een boodschap voor Olaf Mol? Ja, natuurlijk, uh, Olaf, uh, als je je verveelt tijdens de Formule 1 races, uh, kom gezellig naar ons café en uh, doe hier live verslag van een race. Zou ik helemaal geweldig vinden. Onder een lekker drankje, een hapje en een uh, verslag live hier in uh, Café Lauenhardy. Graag. Top. Yo, hey, yo, ho, yo fucking ho. Oh, ja. Dat zullen we nooit vergeten. Dat was nee. de eerste, eerste overwinning van, uh, van uh, Max in Barcelona. Ja, Welkom klopt. Alweer een paar jaar geleden. Goed, wij gaan verder naar de opbouw uh, om naar het verslag van de kwalificatie van uh, zojuist. Of de, de, de derde vrije training, foei, de spanning stijgt wel hoor. We gaan even terug naar vrijdag, want Max Verstappen genoot vrijdag al van zijn eerste meters op de nieuwe snelle circuit van Jeddah. Tegelijkertijd verwacht hij, net als veel collega-coureurs, een chaotisch verloop van de kwalificatie op zaterdag, die om 6 uur Nederlandse tijd begint. Het is een heel cool circuit met vele snelle bochten al dus verstappen In de tweede training kregen we de banden niet goed op temperatuur en daar zullen we naar moeten kijken. We proberen wat dingen uit, maar dat werkte niet goed. Hopelijk vinden we de goede balans voor de kwalificatie. Er zijn veel dingen om te verbeteren. We zullen zien wat we, wat we kunnen om doen om meer snelheid in de auto te halen eh, tijdens de derde vrije training. Op het Saoedische Stratencircuit wordt er, uh, richting de kwalificatie gefreesd voor veel drukte op de baan. Gezien de nauwe layout zijn er weinig plekken om plaats te maken voor een snellere coureur. Het kan moeilijk worden met het verkeer op de baan al dus verstappen. Lewis Hamilton, in beide trainingen de snelste, zei in beide eerste twee trainingen de snelste, zegt daarover het verkeer is zeker slechter dan op andere circuits. Dat kan nog gevaarlijk worden tijdens de kwalificatie. Goed, dat gezegd hebben we terug naar de vrije training die de Nederlandse tijd tussen drie en vier uur is verreden. Max Verstappen heeft tijdens die derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië de snelste tijd neergezet. De WK-leider kwam op het nieuws een supersnelle stratencircuit in Jeddah tot een tijd van 1.28.314. Concurrent Lewis Hamilton was iets meer dan twee tienden van een seconde langzamer. De Brit reed die tijd wel op de hardste en normaal gezien dus langzaamste band. Verstappen reed juist op de zachtere rubber. Hamilton slaagde er op de zachte band niet in om een snelle tijd neer te zetten. Hij beklaagde zich over de boordradio. Ook over de instructies van zijn team nadat nou, hij zowel Peer Gasly van AlphaTauri en Nikita Mazepin van Haas in de weg had gereden. Daarop liet wedstrijdleider Michel Masi weten dat hij direct contact op zou nemen... met Hamilton's team Mercedes, maar ook met de marshals langs de baan... omdat er geen sprake was van een waarschuwing middels een vlagsignaal voor beide coureurs. Even tussen neus en lippen door, dat zal dan wel licht betekenen dat Hamilton geen straf daarvoor krijgt. Verstappens teamgenoot Sergio Prest komt tot de derde tijd... op een halve seconde van de Nederlander. Yuki Tsunoda en zijn Compagne Pierre Gasly noteerden de vierde en vijfde tijd. En daarachter volgde pas Valtteri Bottas op bijna een seconde van Verstappen... Ook hij kwam op de zachte band, net als Hamilton, niet tot een echte snelle ronde. Want het is natuurlijk wel belangrijk, want Perez PRS is derde in de vrije training. Want in de constructeurskampioenschap staat Red Bull op een tweede plek met 541,5 punt. En Mercedes op één met 546,5 punt. Zal het zo zijn dat Sergio Perez dus nu voor Valtteri Bottas, ruim voor Valtteri Bottas eindigt... Zou het zou zomaar kunnen zijn dat Red Bull ook het constructeurskampioenschap gaat winnen. Dan zeg ik ook, maar dan loop ik weer op iets vooruit. Wat nog niet aan de orde is. Want ook ik hou mijn hart vast voor de kwalificatie vanavond om zes uur. Als 22 auto's proberen een snelle tijd neer te zetten. U bent gewaarschuwd. Vanavond ja. om zes uur is het zover. Je noemde net uh, de snelste tijd van uh, Max. Ja. Dat is 1.28.100. Ja. En die 1.28.314 uh, die jij uh, zojuist uh, noemde... dat was uh, de tijd van uh, Lewis Hamilton. Dus. Uh, nou ja, okay. dat, dat, dat, dat, kan, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat uh, de, de nieuwsbron het uh, niet helemaal, mailt, de, helemaal goed meldt. Dus 1 28 1, dus... 0, 0, de oh. snelste tijd. Nee, hier in, in, in, in, de, in het bericht wat ik kreeg stond, stond 1 28 3, 1, Ja, 4. maar toen je het zei, dacht ik al: van dat klopt niet. Daar dus daar zijn we ook met de twee, hè? <laughs> Zo is het. Eh, uh, dat was hem. Dat was hem. Nou, Crime Prix Radio, dat is het uh, radiostation van uh, Olaf Mo. Alles over de Cramprix. Ook volgend jaar. Leave me. Take me away to the moonlight light. The people around me don't feel right. right. om deze plaat weer eens te horen op de radio. Je hoort de Clouds en en Me. Nou, het is half vijf. We gaan naar het dierasiel in Zandvoort Noord. Ja, en dan hebben we het over Zazu. Zazu is een onzekere dame van ongeveer vijf jaartjes oud. Ik ben hier in dat ziel beland met een grote groep honden. Ik heb een nestje gehad en ben nu klaar om te verhuizen naar een eigen stekkie. Naar mensen ben ik heel voorzichtig. Ik vind nieuwe mensen gewoon nog steeds erg eng. Ik wil dan ook echt geen contact met vreemde mensen... dus ze moeten mij gewoon met rust laten. Als wij een band hebben opgebouwd... ben ik heel aanhankelijk graag bij je... en luister ik ook erg goed. Met dieren kan ik er daarentegen eigenlijk wel altijd goed mee vinden... met name met andere honden. Dit is trouwens absoluut een vereiste in mijn nieuwe huis. Een stabiele andere hond waaraan ik mezelf kan optrekken... en waar ik veel van kan leren. Ik zit nu in een pleeggezin met een andere hond... en we liggen dan ook wel vaak bij elkaar... Als zij blaft doe ik mee, uit mezelf zal ik niet alleen gaan blaffen. Ondanks dat ik klein van stuk ben, wil, en daarvoor moet u nog even naar de website gaan om die foto te kijken van Sazoo. Uh, Ondanks dat ik klein van stuk ben wil dat niet zeggen dat ik alleen maar uh, luieren en knuffelen houd. Lekker wandelen, daar doe, ik, uh, je, doe je mij een plezier mee. Zo kan ik makkelijk een uur wandelen. En bij mijn pleeggezin kan ik nu ook loslopen, maar dit kan echt pas als ik je volledig vertrouw. Ik ben netjes, zindelijk en kon ook alleen blijven. Wel samen met een andere hond uiteraard. Ik kan en wil nog veel leren, dus een cursus is altijd aan te raden. Mensen met ervaring, met angstige honden is een pre. En een andere hond is een vereiste in mijn nieuwe huis. Onderschat het niet, want ik ga veel tijd en geduld nodig hebben. Mensen die altijd opletten, zodat ik niet kan ontsnappen. Denkt u mij dit allemaal te kunnen bieden? Bent u bereid om een aantal keer kennis te komen maken... zodat wij een goede vertrouwensband kunnen opbouwen? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers... en stuurt u een mailtje en vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden. En Zazou verblijft waar? Zazou verblijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Oep, kijk ik ook even <laughs> op de website. www.dierenthuiskennemaland.nl www.dierenthuiskennemaland.nl Wat ook. Zazu verdient een thuis. Dankjewel het mooie dier van de week. Zazu. Ik uh, schrok me net uh, rot, uh, Albert-Jan. Want toen wij naar uh, de studio uh, toereden, toen zag ik hem al. Sint-Niklaas. Heb je hem gezien al? Ja, joh? ja, ja. Oh, ja, ja. Oh. Want hij is uh, op pad uh, natuurlijk. Want ja. Uh, ja, wat jij al zegt, de grote pakjesavond met het cadeau voor Max. Laten we dat hopen. Die is uh, morgenavond, maar ook vanavond uh, gaat hij al zeker heel veel huizen langs die uh, Sint-Niklaas... En elk jaar doen we hem eigenlijk, hè, waar ja, we het uh, over hebben. Dat is traditie. Jazeker, want uh, we ja. gaan naar de conferentie luisteren van uh, Toon Hermans. En dat is... Sint-Niklaas. Hey, ik geef maar een idee, ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Sint-Niklaas. Ik heb van die Helis Niklaas heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die Helis Niklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. meneer schimmel. Ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. En die Knecht vind ik ook een zak. Weet je wat ik die Knecht vind? Een irritante jongen, weet je dat? Ook een hoogst irriterend persoon met zijn gelach stond er altijd te lachen weet je dat niet meer zijn knecht staat uh, idioot 6 december hartstikke koud gaat hij op dakster lachen Het een raar stelletje hoor dom koppel ja, dom koppel vind ik het. Ik mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij dat ze s'morgens nog stond. Oh ja. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Voor wie klopt daar, kinderen? Geen hond? <lacht> heb u dat ook allemaal gezongen? Heb u ook, ook gezongen van... En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is <lacht> dat voor waanzin? <lacht> Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gaat? Een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor. Hel is Niklaas niet. Een vervelend persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Dan liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje saaiers achter achtermaal. aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Ik kan me niet lachen? Een oude vent die zich nog kapoentje noemt. Je hebt altijd een dom feest gevonden hoor. Zat je bij die kachel? Zat je je bewusteloos te zingen? Met die vieze stinkende kolendampen in je, in je kop? En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam ze Niklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets moeiers. Had een sprei om. Had een sprei om. En die kende die spray. Ja, die kende, die was uit de voorkamer. Die lag er altijd op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Kom in Spanje zit die gek. Yeah. Met mijn spreijom kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Toen zag ik meteen. Had de mijter op en een stuk of acht neuten. Naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was geen Pieterman Knecht was stond de Jo. Dus zag ik meteen, want die, die had een paar dingen die heb ik nog nooit met Pieterman Knecht gezien. Ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan zit ik te lachen om mijn eigen ellende, zeg. Want het is mooi waar wat ik vertel hoor, ik heb nooit iets gehad van die man. Ik kan hem niet uitstaan. Er waren kinderen die hadden mechanodozen en autopetten. Nou, dat had ik ook wel gewild. Dat niks. Ja, ik kreeg wel eens wat, ik kreeg wel eens een spelletje of zo. Er lag wel een spelletje, zo ieder jaar lag zo'n spelletje bij de kachel. Nou, een of andere stom ding. Klooien spel. Maar ja, dat kostte niks. Nee, dat kostte niks. Je was zo'n potje met van die flikken erin. Dat kostte niks. Die stomme dingen heb ik wel gehad, van die spelletjes. Blaasvoetbal. Ken je dat? Blaasvoetbal dat heb ik ook gehad zodat je elkaar vol te spuren. Van die stomme dingen, van die spelletjes. engelsport. Ik weet niet of je dat ook kent. Was ook een ding van niks. Het was een aquarium, dat kon je opvouwen. Stom ding, van ik het. je ik herinneren. Het was een papieren ding, was het niet Kon je zo uitvouwen, zette je zo op tafel, er waren vissen opgeschilderd, het leek heel wat, maar als je zo van boven erin keek, dan zag je het kleed, de vissen lagen op het kleed, met een ring in de neus en een rugnummer. Vond een dom spel. En er was een stok bij met een touw aan en een magneet. Kan je het herinneren? Zat je de hele dag in die bak te klooien. En ik vond een zenuwspel. Was je maar aan het peuteren met die vis. En had je hem bijna boven. En dan flikkerde die weer terug in de bak. Van die stomme dingen heb ik wel gehad. Timmerdoos. Nou, timmerdoos. het was niet eens een doos. Het was een stuk karton. Ja, een stuk karton, er zaten zo die dingen. Er zat een hamertje op en een tangetje en een zaagje. ken je dat? Zo met elastieken zat het erop, zo. Het was een Duits ding. Timmerdoos eh. of zoiets, ik weet niet meer. Ja, waren prullen, was niks. Wat goed, goedkope spullen, waren erop. Dat hamertje, pakte je het hamertje eruit, vloek, vloog het ding er gelijk op. En dan riep mijn moeder nog, jongetje, sla niet op je handjes. Nee, ja, busje. Dat kon niet eens meer. Dat ding was er al af. Van die stomme dingen heb ik wel gehad. Ik was een jaar of zeven, dan kwam ik s'morgens beneden, want bij ons niet Niklaas s'nachts. S'nachts reed hij. En dan kwam, dan kwam ik s'morgens beneden, was ook een teleurstelling. Was ik zeven jaar, lag er een paar handschoenen. Nou, is het toch, toch geen cadeau voor een kind? Wie gaat er nou met zijn handschoenen zitten spelen? <lacht> is toch geen cadeau? Zie ze nog liggen bij de kachel. Want die waren van die grijze, gore handschoenen. Van die, van die gebreide, weet je wel. Ze lagen zo op elkaar. Ze waren overal even breed. Er zat niet eens een model van een hand in. Een soort gebreide jatten, mag je wel zeggen. Dat was mijn cadeau. een nou, mooi cadeau. Ja daarop kreeg ik oorkleppen. <lacht> Dat vond ik nog erger, die oorkleppen. Ze waren rood van binnen en zwart van buiten. Ze waren gedragen ook. Ze waren van een vent geweest met een dikke kop. Ze waren me veel te groot. Bij mij zaten de kleppen hier. En hier had ik het niet koud. Hier had ik het koud. Dan zei ik tegen mijn moeder, moet je eens kijken waar mijn kleppen zitten. Dan zei mijn moeder, jongen, je kunt ze bijstellen. Dan kon je ze hierboven bijstellen. Dan bleef je met je haar ertussen. Heb je ze ook gehad? Ik was al zo'n lummel... Toen kreeg ik van Niklaas een paar, een paar schaatsen. Nou, ik wou dat je die gezien had. Knappe jongen die daarop schaatsen kan, hè. <lacht> had toch van die houten schaatsen vroeger, weet je wel. Nou, ik zie ze nog liggen bij de kachel. Ik dacht eerst dat het brandhout was. <lacht> maar er lag een briefje bij, schaatsen stond erop. Want dan zag ik niet geweten wat het was, maar echt niet. <lacht> Sukken. Sukken. Maar ik had sukkenvoeten. Want ik was al zo'n lummel, ik had sukkenvoeten. Schaatsen waren zo groot. De goede koopste, want ja, dan val je in de kleine maten. Maar ik kon niet schaatsen met die dingen. Je had toch zo'n krul aan de schaats vroeger, weet je wel? Zo'n krul, weet je wat die zat? Zou je precies zeggen wat die. Hier zat de krul. Nou, dan wil ik jou eens schaatsen met de krul onder je voeten. Schaatsen was zo groot. Hier was afgelopen. Afgelopen. noemen ze het doorlopers nu De krul zat hier. Dat is helemaal fout, want de krul moet hier zitten. Ik heb nog zo geprobeerd met de krul hier. Maar altijd achteruit schaatsen. Dat is ook niet leuk. Met je hand op je buik. Ik zie, ik zie me nog op de ijsbaan staan, honderden mensen, allemaal schaatsen. Weet je wat ik, weet je wat ik deed? Ik kon alleen dit. Dat noemden ze ijspret. Kun je voorstellen, met die oorkleppen en die handschoen... een spelletje thuis, mensen, dat vond ik het ergste van alles wat we hadden. En dat spel, dat heette erger je niet. Ken je dat? Dat vond ik iets verschrikkelijks. Ik dacht altijd, die vent die dat heeft uitgevonden, dat moet toch een ellendeling geweest zijn, om andere mensen zo te treiteren, op zo'n klein stukje karton. Hoe haal je het in je hersens? Er was, een, er was een spel. Er was een rode doos. Kan je het herinneren? Er was een rode doos. En die rammelde alles als je hem aanpakte. En er was een vent op het deksel. Weet je, in een ovaal. Als ik het smoel van die vent zag. Ik werd onpasselijk als ik die man zag. Die had zo'n spuuglok. Weet je, en die zat zo. Ik heb me groen geërgerd. En dat kwam door mijn grootvader. Mijn grootvader was 96 en die was in het leger geweest. In het leger, want die kon namelijk uit zijn sloffen schieten. Nou, ja, hij blijft briljant, hè, deze Toon Hermans. Uit de One Man Show 1974, Albert-Jan. Alweer, hè? Sint-Niklaas. Ja, blijft het Er zijn zoveel herkenbare dingen. Het is echt uh, werkelijk ongelooflijk. Blaasvoetbal heb ik gehad. Ik heb uh, dat, dat, dat, dat aquarium heb ik gehad. Ik en, ook. Nou, die schaatsen heb ik dan niet gehad. maar. Niet Mens voor... erg hier niet natuurlijk. Mensen erg hier niet zeker weten. Die heb ik nog, trouwens. Ja, nou ja, mooie, <laughs> is mooi om hem weer uh, te kunnen draaien. Zo op deze 4 december 2021.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 Jou. Er zijn van die mensen die hebben al alles en zelfs alles nog te doen: Ze grijpen nooit mis, maar er zijn er ook voor wie een decibel nog veel te kort voor een verlanglijstje is.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 I'll Boodschap van uh, deze Henk Temming. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door de schijnt. En een ster boven... En dat was mij uh, inderdaad. Dat was ook alweer Sandfoort op zaterdag, Albert-Jan. Jazeker. Het zit er alweer op. En uh, wat dat betreft. Hoe oh, trouwens was het met PSV? Die moesten om half vijf beginnen, toch? Uh, ik zeg even niks. Zeg even niks. Tussenstand 0-1. Ja. Tegen wie, wie spelen ze? Uh, tegen Utrecht. Utrecht, dus Utrecht staat voor. Ook een uh, belangrijke wedstrijd momenteel bezig is in de La Liga. Barcelona speelt thuis tegen Betis. En Betis staat op de vijfde plek en Barcelona op een zesde plek... met een vier punten verschil, 24 om 28. Dus het is wel zaak dat uh, Barcelona uh, hier drie punten uh, gaat pakken. Uh, van, uh, de, de, alleen Memphis staat wel uh, als Nederlander in de, in, de Bali, maar, uh, in de basis... maar zijn, uh, zijn maatjes uh, zitten op de bank. Wat dat gaat worden, dat wordt ook nog vervolgd. En uh, ja, om zes uur is het zover. Ja, zometeen voor de tv, Albert-Jan. De die-hard. Bij Ziggo. Ja. De kwalificatie. De kwalificatie. Op dat hele nieuwe circuit. En dat gaat heel uh, krap en spannend worden. Ja, net zoals de race morgen. Ik, bedoel, ik, verwacht, uh, ik verwacht veel gele vlaggen, uh, blauwe vlaggen. Ik verwacht van alles. Een, uh, zwarte, vlaggen. Een zwarte vlaggen. Ja, dat je weet ook. het wel. Ja. Zwarte vlaggen, Ja, ja. ja. De Meatball heet dat ding. Die moet je helemaal niet hebben. Nou ja, Hemel te mag hem wel hebben, natuurlijk. Dat bedoel dat is geen probleem. Maar goed, nee, zes uur uh, is het zover. Kwalificatie voor de race van morgen. De race morgen begint om zes uur. En uh, ja, dan is het natuurlijk weer spanning. Maar ja, allereerst de kwalificatie om 6 uur van de avond. En een hele fijne Sinterklaas. En wij zijn er volgende week weer. Wij we zijn er volgende week weer. Ja, we gaan nu naar Schiphol. Dus, uh, ja, we boe. Wegwezen, weg, wegwezen op naar uh, de live race van morgen in Saudi-Arabië. En volgende week uiteraard meer daarover. Tot z'n dan. Dag. Doei, doei. Some things in love are really make you mate.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dabs, don't be silly chumps. Just purse your lips. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 5